De heren zegenen u en hij behoede u. De heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.